11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie is tevreden over deze 30ste april. De politie spreekt van een heel geslaagde dag. In totaal zijn tot nu toe 65 mensen aangehouden. Vorig jaar waren het er bijna 100. De meesten werden opgepakt voor dronkenschap of zakkenrollerij. Ook waren er twee steekpartijen aan de lijnbaatsgracht en bij het Centraal Station. Volgens de politie kwamen er vandaag ongeveer evenveel mensen naar Amsterdam als vorig jaar. Toen waren het er 700.000. Eh, volgens de politie leek het minder druk, omdat de mensen meer verspreid waren over de stad. Opvallend was verder dat de vrijmarkten laat op gang kwamen, doordat veel mensen eerst naar de televisie, naar de applicatie en de inhuldiging keken. Het Koninklijk Gezin heeft vanavond een rondvaart gemaakt over het IJ. Tegen het eind van de tocht stopte het gezelschap onverwacht... bij het podium waar het Concertgebouworkest optrad... met DJ Armin van Buren. De koning en de koningin gingen daarna naar het muziekgebouw... voor een afsluitend diner. Het luchtruim boven Amsterdam werd deze inhuldigingsdag... bewaakt met AWACS-radarvliegtuigen van de NAVO. De AWACS-missie had twee toestellen in de lucht... die vliegend werden bijgetankt.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 De Nederlandse spoorwegen hebben vandaag ongeveer net zoveel reizigers... naar Amsterdam vervoerd als vorig jaar, op 30 april. Aan het begin van de avond stond de teller op 239.000. kwart van de reizigers ging via Amsterdam Centraal... en de rest via Amsterdam Zuid. Tegen tieners schatte de NS dat ruim 100.000 treinreizigers... de stad weer hadden verlaten. Problemen hebben zich volgens de NS tot dusverre niet voorgedaan.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 Morgen speelt Barcelona tegen Bayern München. Voor de tweede finale plaats Barcelona moet een 4-0 achterstand goedmaken. Dan nog het weer. Vannacht droog en fris. Aan de grond op veel plaatsen lichte vorst. Morgen flinke periode met zon en in de avond in Limburg mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Mieke van der Wijk. Het de leukste moment was misschien wel toen wij per ongeluk prinses Beatrix... op het balkon tegen Willem-Alexander en Maxima hoorden zeggen... even wuiven misschien. Vooral dat woord wuiven. Het volk zwaait, de koning wuift. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. We zitten nog steeds in die studio op de Dam... van waaruit Radio 1 al de hele dag uitzendt. En ik mag zometeen om 12 uur het licht uitdoen. Natuurlijk kijken we terug op vandaag. Dat gaan we doen met Hans Jacobs onder andere. Hij is royaltydeskundige van het ANP. Met Mavis Albertina, met de Rijksbouwmeester... de dichter des Vaderlands vanuit Argentinië. Met de Werkloze des Vaderlands, ja, die hebben we ook... En ik ga de Nieuwe uh, Koning ook nog een goede roman aan de hand doen. En ik praat om vijf voor twaalf met de ontwerper van de nieuwe postzegels... die u vanaf morgen op uw brieven kunt plakken. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 30 april. En daar is het al. Ik heet u allen graag welkom bij deze ceremonie. De dag die je wist dat snel komen is eindelijk. Ik verklaar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 The nation bids farewell to a queen and hello to a king. Queen Beatrix of the Netherlands abdicates to make way for her son. Ganz Amsterdam is orange. Seit den frühen Morgenstunden strömen monarchie-begeisterte Menschen in Feierlaune in die Innenstadt, um sich die besten Plätze zu sichern. Ein ander gelübde. Dat moet kunnen in deze stad, en dit is een inschattingsfout van ons geweest. En daar bied ik ook mijn excuus voor aan. Ja, sorry, en. Uh, ja, het was uh, onrechtmatig. En. Uh, ja, je krijgt wel een schadevergoeding, is dat echt. Van hou alsjeblieft op. Hey! Niet hey! te wat hè? Ja, natuurlijk is dat mooiste moment. We hebben toch schip gebruikt, nog niet. Een koningsdichtschap, jongen, om, maar om u tegen te zeggen.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 We hebben de kaarten bij ons. Van der Linden. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En het is nog niet afgelopen met de feestelijkheden. Straks gaan we nog heel even terug naar Amsterdam. Want dan wordt het omstreden Koningslied live gezongen voor het Koningspaar. Toeristen gaan noemen, maar van deze dag weet je het zeker. Het was een heerlijke dag. Dat was nieuws vandaag op radio NTV. en tv. En verslaggever Joris van de Kerkhof, die is uh, op dit moment bij het Centraal Station. Joris, is het daar een drukte van belang? Het is hier nog steeds een uh, drukte van uh, belang, alhoewel niet zo druk als uh, verwacht of misschien wel uh, gevreesd uh, werd. Mensen gaan in redelijke rust. Lopen ze van het centrum van de stad uh, recht uh, naar het station. Sorry? Ja, ik vond het een heel top feestje en uh, super, alles was goed. Ik heb het naar mijn zin gehad, leuk feestje, alles in orde. hij uh, ja, staat alleen, alleen niet aan. Okay. Nee, hij staat wel aan, zal, het mooi dat je, je een leuk feestje hebt gehad. En je gaat nu met de trein? Ja, trein naar huis, naar Den Haag toe. Ik wil veel goed te doen aan nou, mijn oma, die is vandaag ook jarig. Ja, ze zijn allemaal jarig. Iedereen is jarig. Jij bent ook een beetje jarig, toch? Ja, ik, iedereen, want ja, we zijn natuurlijk één land. Oké, okay, uh, jongens, is dat de sfeer daar? Een beetje zo? Ja, dit, dit is de sfeer. Eén van de ruim 200.000 mensen. Tot ziens, hè? Mooi oranje zonnebril heb je. Ja, dat zat het goed te doen. Een van de twee, ruim 230.000 mensen die uh, door de NS vervoerd uh, zijn of nog vervoerd uh, gaan worden... En in alle rust gebeurt dat. Ja. Er is even een momentje geweest dat er wat politie op het plein was. Maar die zijn weer redelijk snel uh, weer weggegaan. Uh, ME en mensen te paard, politie te paard. Maar nu zijn er alleen nog maar politieagenten met, met gele hesjes aan. Ja. Die er een redelijke rust uh, staan. En wat ook mooi was om te zien toen die ME'ers uh, uit het busje kwamen. Dat het enige wat ze vooral uh, gedaan hebben is toch uh, op de foto gaan met uh, ouders. En vooral de kinderen van die ouders. Ja. Daar hebben ze dus foto's van de, de nieuwe koning. En van een kind met een ME'er. Ja. Goed, zo zien we dat graag. Volgens mij kan jij zo langzamerhand ook naar huis, toch? Uh, ja, <laughs> maar ik ga niet met de trein. Nee. Oké, okay, dankjewel, Joris van de Kerkhof. In Hilversum zit Martijn Nijhuis en hij heeft de krant vanmorgen al bekeken. Nou, drie maar... keer raden waar het <laughs> over gaat morgen. <laughs> ja. ja, de inhuldiging natuurlijk. De Telegraaf, die schrijft... Met de troonsbestijging van koning Willem-Alexander... heeft Nederland een staatshoofd dat zich met nieuwe energie gaat inzetten... voor de eenheid en de verbinding in ons land. Nog maar net 46 jaar oud is de koning in de kracht van zijn leven. Heeft hij ook voldoende levenservaring... om het voor de uitoefening van zijn functie benodigde gezag af te dwingen? Vindt de krant. De commentaar wordt afgesloten met de tekst... Leven de Koning. Ook het Nederlands Dagblad is zeer tevreden over Willem-Alexander. De conclusie van deze dag is volgens de krant... dat de nieuwe koning pleit voor modern burgerschap. Hij wil graag mensen aanmoedigen. Metro besloot om aandacht te besteden aan de Oranjefeesten buiten Amsterdam... Het leert ons onder meer dat de boekhandel in de Brabantse plaats Hees... gewoon tot twaalf uur vanmiddag open was. En dat in Veldriel in Gelderland om 11 uur s ochtends al biertjes werden getapt. De Volkskrant brengt een artikel met de originele kop. Daar sta je dan. Daaronder een beschouwend stuk tekst... dat rechtstreeks uit een boek van Lulu Wang lijkt te komen. Zonlicht valt door de hoge ramen van de kerk. Als de koning binnenkomt en op zijn troon gaat zitten. Ze zingen het Wilhelmus en daarna is het stil. Nu moet de koning speechen.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 Er is heel veel bekend over Willem-Alexander, schrijft de Volkskrant... maar wat we niet weten is wat hij denkt. Welke boeken hij leest en welke kranten. Hoe hij zich voelt als hij op televisie een reportage ziet uit Syrië of Irak. Want Willem-Alexander moet zijn mening voor zich houden. Maar de Volkskrant denkt te weten wat er vandaag in de koning omging. Hij dacht waarschijnlijk... Dit was geen slechte start, want zijn moeder moesten doen met krakers en sirenes. Hij alleen met bekende Nederlanders en het koningslied. Trouw komt met een lang artikel over Maxima. Dat begint met de tekst, daar stond ze dan. Daarna komt ook Trouw met een tekst die uit een roman lijkt te komen. Zo breed en volumineus als de koning was door al dat hermelijn... zo smal en scherp gesneden was de koningin. Maar deze Maxima was nieuw niet door haar jurk en mantel... dat meesterwerk van Jan Taminio maar door het gezicht dat er boven zweefde. Dit was een door protocol geregeerd ogenblik, een staatsritueel. En daarbinnen, die vrouw uit Argentinië, op de eerste dag van haar nieuwe baan. Met de troonsbestijging van koning Willem-Alexander... heeft Nederland een staatshoofd dat zich met nieuwe energie gaat inzetten... voor de eenheid en verbinding in ons land. Hij is nog maar net 46, maar hij heeft ook voldoende levenservaring... om het voor de uitoefening van zijn functie benodigde gezag af te dwingen. De tactiek van de burgemeester van Amsterdam heeft uitstekend gewerkt. Dat schrijft Spits. Burgemeester van der Laan zaaide volgens de krant vooraf enorme paniek over het feest... De Dam zou vandaag om negen uur s morgens al niet meer te bereiken zijn. Wie de balkonscène goed wilde zien moest vooral thuis blijven en de stations van Amsterdam zouden één grote chaos worden, schrijft Spits. En door die dreigende woorden bleven veel mensen weg. En daardoor liepen bezoekers als het ware over een rode loper richting het Koninklijk Paleis. Oranje stond stonden gisteravond al op de Dam op een goed plaatsje te bemachtigen. Maar s ochtends vroeg was er nog vol op plek, schrijft Spits.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 Ja, prachtig gezongen door Brigitte Kaandorp... op de wijze van de Mekitepa, lieve koningin. Hier in de studio heb ik ondertussen bij mij aan tafel Hans Jacobs. Hij is royaltydeskundige van het persbureau ANP. Goedenavond, meneer Jacobs. Ja. Mooie plek zitten we hier, hè? Waar het allemaal met, is gebeurd. Met uitzicht op het uh, paleis. Met uitzicht. Nou ja, nu is het donker, dus je ziet ze veel uh, meer. Ja, nou, het, uh, ik moet kijken. Ja, u wel. <laughs> maar goed, waar hebt u de dag doorgebracht? In Rijswijk. Op het kantoor? Op het kantoor van de ANP. Ja, en want daar kon u beter... Uh... Daar had je de helikopterblik, uh, daar kon je alles in de gaten houden... wat binnenkwam, langskwam, foto's uh, de fotoredactie helpen... als zij niet precies wisten wie de kroonprins van Brunei was... of dat nou de Turkse vicepresident was. Ja. En uh, ja, Al, op die vond... manier uh, ja. werkte het journalistiek het beste. Vond u het niet jammer? Persoonlijk? Eh, uh, ja... Dat uh, was natuurlijk even slikken toen uh, die beslissing werd genomen. Maar ja, je kon ook begrijpen waarom dat uh, het verstandigste was. Ja. Hier ook aan tafel is uh, Ilvie kektien uh, Zij is fotograaf des Vaderlands. En zometeen praat ik ook met de dichter des Vaderlands, Anne Vechter, Maar die zit weer in Argentinië. Ja, uh, Ilvie, uh, hoe, hoe ben jij uh, hier... Uh doorheen gerold met, met drie camera's, zag ik. Ja, klopt. Ja, het is in ieder geval een hele lange dag geworden. Ja, uh, hoe laat was je op? Om vijf uur ging de wekker en om half zes was ik al hier bij de Stopera... Uh, om me te melden en dan moest je allerlei checks door en scans. En, uh, om uiteindelijk uh, om, uh, nou wat was het, volgens mij uh, half elf... op de Dam te belanden, of ja? elf uur. Ja, nou, om half elf, elf kwamen ze op het balkon. Ja, toen stond ik ongeveer een uur al. Ja? ja? En, en stond je op een goede plek? Ja, ik stond echt... Ik was helemaal tevreden met mijn plek. Oh. Ik stond helemaal in het midden en lekker vooraan, dus... Ik begreep dat het moeilijk licht was vandaag. Ja, ik... Van andere fotografen. <laughs> La, het, het viel op het balkon wel mee. Het was gelukkig, het was een klein beetje bewolkt. Ja. Uh, maar de rest van de dag was het eigenlijk net iets te zonnig. Het was inderdaad uh, haard, heel hard licht. licht. Ja. Ja, klopt. Maar ik, ik, ik, je hebt waarschijnlijk ook heel veel andere foto's gemaakt... dan van uh, de koninklijke familie. Ja, absoluut. Nee, ik ben de hele stad uh, door geweest. En uiteindelijk ook nog uh, op het ei uh, beland. Of bij het ei. Mm -hmm. Dus in Noord. En dat was ook heel erg leuk om ze nog even op de boot uh, te fotograferen. Ja. En net... Uh, nou, Twintig uh, minuten geleden stond ik nog bij André Rieu uh, op het Museumplein. Dus uh, het is een hele dag geworden. Ja, en zitten er een paar bij waarvan je weet dat die zijn echt heel goed geworden of Nou, moeilijk? Ik ben vooral met de foto's van de dam uh, heel blij. Dat is ook hetgeen waar, waar het voor mij vandaag een beetje uh, ja. om ging. Wat was voor u het hoogtepunt van de dag? Het, ja, een heel, heel raar hoogtepunt. Uh, was oh, ja. dat zij uh, van de boot afstapte op het Java-eiland. En uh, op het podium klommen met Armin van Buren en het Concertgebouworkest. En eigenlijk uh, lieten zien van... er is een nieuwe toon voor de troon. We doen het anders. Want dat zou koningin Beatrix nee, nooit gedaan associeer je hebben. ook met het Concertgebouworkest. Maar dan wel in een andere omgeving dan zo... tussen zo'n wereldberoemde dj en, en de kleine meisjes die al meegaan. Ja. Uh, de koningin zei niet voor niks. Het is tijd voor een nieuwe generatie. Ja. En op die plek had je dat gevoel van... kijk. Dat bedoelde ze. Was het op enig moment ook nog ontroerend? Nou ja, je hebt in mijn geval de koningin tien jaar gevolgd. Dus dan, nou, in de hele wereld. Dus om haar dan haar handtekening te zien zetten en dan te realiseren. Nou ja, het is voorbij. Dat is dan op zich een ontroerend moment. Nou ja, ik heb mensen gezien die stonden te huilen op de dam hier. Nou ja... Uh... De, ja, mensen die, die zich ook met de koningin. En ze heeft natuurlijk ja. de laatste tien jaar ook heel veel meegemaakt in haar eigen leven. Dus dan krijg je dat toch ook, dat mensen zich kunnen inleven en denken van... ja, dit is een verdrietig moment, maar ook een heel uh, ja, gelukkig moment. Ja. Ik ga even naar de Anne Vechter, sinds eind januari. Uh, de dichter ja. des Vaderlands, Goedenavond. Hallo Ja, uh, u, bent ja, ja, ja, ja, ja u, u bent in Argentinië. Ja, zeker. U bent in Argentinië, Op de okay, ge geboortegrond van, uh, van Maxima. Dat is ongetwijfeld niet ik toevallig. Dat is, is expres. En uh, nou, het is niet zo. Ik heb er zo'n grote, een hele grote boekenbeurs gaan. De, de grootste eigen van latijns amerika omdat de Latijn-Amerika is een En ik ben uh, hier naartoe haalt eigenlijk naar dat bekendheid... ...dat ik het dichter in de is. ...dat is niet zo dat de boekenbus is... Uh, ge uh, ...hier geplaatst rondom... ...de uh, uh, kroning van Marzina. ...dat het niet nee. Maar het is een heel mooi toeval. ...en uh, er is natuurlijk dat een en ander... ...gaande hier, en Buenos Aires, ...maar het betreft met name de Nederlandse gemeenschap... Die zich bezighoudt met de koning vandaag. Het is niet zo dat er op straat zo over die gebeurtenissen. Nou, nou de, de lijn is vrij slecht, helaas. Uh, ik, ik wou nog weten: wordt er op straat ook over deze gebeurtenissen, die, die inhuldiging, gesproken? Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk speelt het hier niet uh, direct om de bevolking. Uh, het is echt een Nederlandse gemeenschap die Ik En dat is op zich best een grote gemeenschap. Vandaag was er in, het, uh, in de ambassade een uh, groot ontbijt. En uh, ja, daar waren een paar honderd mensen samengekomen. Er waren veel schermen waarop de Kroning rechtstreeks uh, mee te maken was. Maar dan betreft het echt, dus zoals ik al zei, Nederlanders experts hier in die uh, Buenos Aires. Ja, en uh, al geïnspireerd om een uh, gedicht te schrijven op onze nieuwe monarch? Uh, ik heb dat eigenlijk uh, in de aanloop naar mijn verblijf hier gemaakt. Uh, dat is vandaag gepubliceerd in de NSV. Een gedicht uh, dat ik ook vanavond ga voorlezen dat, uh, uh, tijdens een programma op de Koekenbeurs. Het programma onderdeel heet uh, Brieven aan Maxima. En mijn gedicht is ook eigenlijk uh, ja, geïnspireerd op dat wat ik uh, uh, over, of aan Maxima zou willen zeggen. Nou, laat dus maar hoor inspiratie op te doen natuurlijk voor het volgende gedicht. Ja. Kun je er iets van laten horen? Uh, ja, dat zou ik willen. Uh, ik zal proberen, maar... een uh, is. Ik zal een klein stukje uit het gedicht voorlezen. Uh, aan Maxima. Het, uh, de stroof, het gedicht heet zelf maxima zijn. En de derde stroof... Uh, gaat als volgt. Zelf maxima zijn. Wat doe je dan? Met het humeur van de massa, de vallende glazen, de lachende foto's, de mare van vrijheid, de klappende handen, de vrije geluiden, de zeurende pulpen, het gelijk van het ongelijk en hoe je de vrouw in de nacht zelf terug mag vouwen in de koning. Oké, okay, dank Bedankt. je ja, wel, uh, Anne Vechter, uh, Dichters des Vaderlands. Ja, nog heel veel plezier daar in uh, Argentinië. En niet alleen de Dichter des Vaderlands, ook de Fotograaf des Vaderlands. Allemaal mensen des Vaderlands uh, vanavond aan tafel. Ilvi en Jokikjin. Uh, wat vond je van het publiek vandaag? Ja, op straat. Ik, vond, ik, ik, ik had het veel uh, drukker verwacht. Maar misschien komt dat dus ook doordat, doordat heel veel mensen hadden gezegd dat het een chaos zou worden en druk. Ik vond zelfs de mensen zelf best rustig. Geen gekke schreeuwen of, of luid. Het viel me echt, ja, ik weet niet, ja, mij viel dat dus mee. Ja. Want na een hele dag werken. Heb je ook niet zoveel zin in al dat geschreeuw? Ik vond mensen relatief nuchter en ik was echt verbaasd over het publiek eigenlijk. Maar wel plezierig verbaasd. Ja, niet. ja ik vond het wel lekker. Nou ja, dat, dat zei ik toch net. De, de burgemeester van de Laan die heeft misschien de mensen zo, zoveel angst uh, aangejaagd... dat ze gewoon niet meer durfden te komen. Het was inderdaad niet echt een enorme volle, volle, volle stad vandaag. Dat viel mij ook op. Ja. En, uh, maar goed, trouwens, die, die fotograaf is vaderland. Dat is een betrekkelijk nieuwe functie, hè? ja dat Want die dichter bestaat al langer, maar die fotograaf nog niet zo. Nee, dat klopt. Dat is dit jaar voor het eerst. Het is uitgeroepen door de stichting Fotoweek. En ik ben al een jaar lang de ambassadeur van de fotografie. Maar, ik neem net zoals we die gedichten dan kunnen lezen in de NRC... in dit geval kunnen we foto's dan ook... Ja, nou ja, er zitten wat meerdere kanten aan. Uh, de fotograaf is vaanlands. Ik ben ook bezig met uh, een, fo een fotoserie aan het maken over verjaardagen. Um, dus dat is eigenlijk mijn grootste, ja. grote taak dit jaar. Uh, maar ik ben ook bij een aantal dingen, zoals dus vandaag bij de Kroning. Ja. Uh, dat was dan voor NRC Handelsblad ook. Oh, die staan dus uh, morgen in de NSC? Nou, ze stonden vandaag al. Erin. Oh! Ja, het was even haasten. maar het stond, kan... en morgen weer trouwens. Oh, oké. Okay. En uh, ook in NRC Next. Ja, ja. Dus dat is hartstikke leuk. Um, en ik ben ook uh, bijvoorbeeld bij de, bij de dode en bij de bevrijdingsfestivals. Daar ben ik. Ook als fotograaf des Vaderlands bij. Dus over een paar dagen nog een keertje op de Dam. Nou ja, je viel wel met je neus in de boter dan, hè, vandaag? Ja, dat was inderdaad goede timing. Hans Jacobs van de ANP, deskundige. Ja, wat voor koning zou... Ja, er is natuurlijk al heel veel over gezegd. Het is moeilijk om nog origineel te zijn. Maar goed, wat voor koning zou het worden, Willem-Alexander? Je hebt net ook iets over gezegd. Het is een hele logische vraag. En ik heb er geen antwoord op. Nee. Ik volg hem ook al tien jaar. En we hebben toch al regelmatig kans gehad om hem te spreken. En? Maar dat moet zich ontwikkelen. Uh, hij gaf in zijn toespraak al dingen aan. Zijn samenbinden dat hij doen, wil doen. Ja. Uh, heel veel aandacht besteed. Eigenlijk aan de onderwerpen die hij al een paar jaar ook al uh, zijn hart aan heeft verpand. Via het Oranjefonds, De sociale cohesie. Dat, dat zijn echt hun speerpunten. En ik kwam, dat kwam ook weer terug in zijn toespraak. Ja. Mensen kansen geven, meebouwen, dat soort zaken. Terwijl de koningin Beatrix in 1980 toch hele andere dingen wilde doen. Of ze dus over andere dingen sprak. Ja. In ieder geval, hey, die, die twijfelde ook over haar, haar taak. En nou ja, goed, met hulp van God, kan ik het dan misschien wel doen. En deze zegt: Nou, ik, ben, uh, ik kan aan de hele wereld laten zien dat ik er klaar voor ben. En nou ja, ik. Maar, ja, maar ik toch, kan het. Ja, maar toch, ik, eh, volgens mij was ik op het balkon was hij nerveus. Ja, hè, ja, ja, ja, ik, ja, ja, ja, ja, ja, hij ja, was dat nerveus. Hij versprak het zich en, en en was een zin die er niet helemaal lekker ja, uit We gaan er nou maar eens ja. staan voor 25.000 mensen. Nou, ja, maar goed, en luisteren. iedereen kijkt. Ja, nu moet je het direct doen. Ja, ja. Dus, dan kun je wel zelfverzekerd zijn. En dan is het van, boe. Ja. Ja. We hadden overigens ook verwacht dat hij wat langer zou spreken. Denk, hier is je kans. Ja. Iedereen staat daar naar je te luisteren. En je bent in twee zinnen klaar... Uh, ja, dan had ik ook wel... Dat was dan weer misschien het, het teleurstellende puntje. Van nou, neem nou de tijd om eventjes uh, wat te zeggen. In 1980 lukte het Juliana en Beatrix niet... vanwege de herrie, de commotie en de zijn en, en, en de rookbommen die om de hoek... Alles een half uur kunnen kletsen, zal ik maar zeggen. Nu was iedereen... Uh, hè? Ja, iedereen luisterde. Ja. Iedereen was stil. En dan doet dit in twee zinnen nou, af. waarom zou hij dat dan jammer. niet gedaan hebben? Ja, Misschien waren dat dan daar zenuwen. Uh, hij is ook... Ja, van snel, klaar, kort is hè, van de zakelijkheid. Ja. En, en ja, koningin Beatrix, voor haar, of prinses Beatrix... op dat moment was het natuurlijk ook een, uh, een lastig moment, emotioneel. Ja. ja. Goed, ik had het idee dat hij in die kerk zichzelf weer wat had herpakt. Hè? En uh, daar ging het beter in ieder geval. Goed, uh, nou, jij blijft nog even zitten. Uh, dankjewel, Elvie. We gaan morgen allemaal kijken in, uh, in de krant wat je ervan uh, gemaakt hebt. Even geen koninklijke familie meer hierna? Um, nee, nou ja, ze dus zijn er dan ook weer bij, oh, ja. de, dom. Ja. <laughs> bij de doden, denk ik. ze de weer. <laughs> nou, hey, dankjewel voor je komst. Bedankt. I'm gonna make it, I'm make it travel all the way I'll bring my poems and read them to the world I'm heading westbound where they say dreams come true, I'll make some friends there I'm sure I'll find my way. Het was uh, muziek van Tim Knol, 1966. De afgelopen dagen hebben verschillende presentatoren... van Met het oog op morgen iets persoonlijks aangeboden aan het Koninklijk Paar. Muziekliefhebber Chris Keijnen zong een lied voor Maxima. Bijbelkender Thijs van der Brink koos een psalm. Max van Wezel een politieke biografie. En John Jansen Verhalen koos voor een gedicht van JC Bloem. En uh, ik wil graag een boek als leestip geven, een roman. En ik heb uitgekozen uh, voor het Koninklijk Paar. De Max Havelaar van Multatuli. Naast mij zit uh, Marita Matthijssen. Marita, doe je even je microfoon de, de, de, een beetje. De ja, ja, essayist en letterkundige. Nou, fijn dat je even kon komen. Vind je dit een goede keus voor mij? Vind ik een heel goede keus. Uh, het is toch sowieso de, de nachtwacht van de Nederlandse literatuur, kun je ja. wel zeggen. Heel veel talen vertaald. Toch eigenlijk echt de grote klassieker van de Nederlandse literatuur. Maar bovendien is het, ja, het slot daar roept ja, ja. Maltatulli, de koning, ter verantwoording. Hij zegt van, als het nou niet lukt met mijn missie om het in Nederlands Indië beter te maken... dan, ja, dan, dan wend ik me tot de koning, want dat is uiteindelijk de man die ja, verantwoording heeft voor... Zijn onderdanen. Ja. En dat maakt het boek tot een hele goede keuze. Ja, want hij zegt: Want aan u draag ik mijn boek op. Willem III he, was ja. dat uh, ja, in ja. dat geval uh, koning, zou. Uh, ja, we weten natuurlijk niet wat voor boek hij leest, heb ik net gezegd. Zou hij het ooit gelezen hebben? Hij heeft middelbare schoonheid gemaakt, dus ja. hij, moet het afgele hij moet het uitgelezen hebben. Maar hij kan natuurlijk ook nog, behalve lezen, kan hij ook nog een voorgelezen versie. Bijvoorbeeld voor Maxima opzetten. Er is ook een. een hij is ook op pand gezet hè, door de voormalige burgemeester van Amsterdam, door Job Cohen. Oké, okay, die heeft de Max Havelaar als luisterboek ja, helemaal jazeker, voorgelezen. Jazeker. Maar, maar goed, het, het is natuurlijk eigenlijk de bedoeling dat het gelezen wordt, want de ja. taal is zo verschrikkelijk mooi. Ja, en het is natuurlijk ook een, een, een, de, de eerste... Een roman in die deze specifieke vorm had. Ja. Die dus begint met een, een, een roman en eindigt als een soort pamflet. Ja, en bovendien dus op een hele leuke manier in elkaar zit. Omdat je enerzijds die ironie hebt van die batavis droogstoppel, Dat echt een soort karikatuur is van de Nederlandse zakenman. En anderzijds de held die het hart op de goede plaats heeft zitten, Max Havelaar. Ja. Dus uh, hij zou dit zeker gelezen uh, moeten hebben. Um... Maar vooral vanwege die staart. Hè? Dus die oproep aan de koning van... weet je wel wat er gebeurt daar zover? En dat is iets wat ja, deze koning ook op het hart gedrukt mag worden. En het leek ook vandaag erop alsof hij zich dat realiseert. Ja. Opkomen voor de zwakkeren in de maatschappij. Want, waar doel je nu op wat hij zei? Uh, nou, die dingen van dat een koning een soort uh, trouw heeft... Uh, moet laten zien aan het volk. Ja, en uh, wat mij ook opviel was dat hij uh, verwees naar de, de, het uh, uh, plakkaat van verlating, heet het, uh, 1581. Hans Jacobs knikt, hè, waarin staat dat dus, uh, ja, de koning eigenlijk bij de gratie van het volk kan, uh, kan, ja, uh, kan zeg, regeren. Zeg, ja. Ja, dus dat gaf hij toch ook wel blijk van veel hij historisch bewustzijn. Uh, ja, bewust ja. Zijn. ja en dat is ook wel mooi dat hij dan teruggrijpt naar de stadhouder. Dus dat hij dus niet per se de... de, de het koninkrijk laat beginnen in 1815... maar ja. teruggrijpt naar de, de, de tijd dat de Nederlandse Republiek was. Ja. Goed, stel dat we nou nog een boek mochten kiezen in iets moderner werk. Och ja, dan, <laughs> dan zullen, zal het toch wel moeilijk worden. Ik ja? bedoel, het, het, het tweede nachtwacht van de Nederlandse literatuur, zeg maar de voor meer dat is toch wel de ontdekking van de hemel. Dus dat zou er dan ook nog bij kunnen? Dat, dat mag bij het pakketje, ja. ja. En als we dan toch doorgaan, dan <laughs> kan misschien ook nog een neeskio erbij. Een gedichte van Leopold. En dan is ja. er zoveel moois. Nee, een, gedicht, een gedicht heeft hij al gekregen. Nee, ik, mij hadden ze gevraagd of ik een roman, uh, roman wilde tippen. En toen dacht ik: van ja, het is natuurlijk moeilijk kiezen. Maar als ik er dan inderdaad toch maar eentje mag kiezen, dan moet het toch echt wel zijn: de Max Havelaar van Multituli. Goed. Goed. Hé, hey, dankjewel Marita. Geen dat dank. je even toch, al uh, was het maar kort, uh, even hier naartoe wilde komen. <laughs> om, uh, om daar eventjes met mij over te hebben. Ik heb niet veel uh, illusie dat hij deze uitzending hoort. Maar ja, je weet niet misschien dat het op een of andere manier toch nog weer uh, tot hem uh, komt. Goed, uh, dankjewel. Ik ga uh, verder met Frits van Dongen. Want ik heb dus al uh, de dichter des Vaderlands gehad, de fotograaf des Vaderlands. maar ook de Rijksbouwmeester uh, uh, heb ik nu aan de lijn. Dag meneer Van Dongen. Ja, hallo. Ja, hoe hebt u vandaag uh, uh, doorgebracht, als ik zo vrij mag zijn? Nou, um, doorgebracht als een, als een tweede uh, uh, fascinerende gebeurtenis. Ik heb uh, de eerste keer 1980 meegemaakt. Um, en uh, dat was een totaal andere uh, gebeurtenis toen... Uh, dat ik de vorige koningin, eh, prinses Beatrix, eh, koningin werd, en eh, dat was in de periode dat ik aan het afsperen was, no de benen op het paleis op de Dam, waar ik toen, omdat er enorme rellen waren over, eh, de Nieuwmarktrellen waren dat, eh, tegen het stadhuis, maar overal waren er rellen tegen, zeg maar. Eh, eh, toen dacht ik van god ja eigenlijk, we hebben zo'n fantastisch paleis, wordt bijna niet gebruikt, dus waarom zou je daar nou niet het uh, nieuwe stadhuis van Amsterdam voor maken? Goed idee. Nou, ja, <laughs> zo is het bestoprekening ook uh, gestart. Uh, yeah. En in, in die periode uh, was Tier Dijkstra. Uh, die was Rijksbouwmeester uh, en hij was een van mijn, samen met Rem Koolhaas en Karel Weepen, een van mijn uh, afstuurmentoren. En hij heeft toen, uh, voor dat huwelijk overigens, een uh, enorme rondgang uh, gegeven, daglang, door dat paleis. Dus ik had het helemaal van onder te boven gezien en uh, was er enorm van onder de indruk. Ik dacht, ja, god, dat moet gewoon het belangrijkste gebouw... dat is het al, het belangrijkste gebouw van Nederland. En dat moet gewoon ook het belangrijkste gebouw van Amsterdam worden. Ja. Nou, uh, dat is het nu, uh, ondanks het feit dat er helemaal geen uh, stoop geworden is. Hè, want dat is het is uiteindelijk uh, het stadhuis geworden nu. Um, maar dat, dat zag je eigenlijk vandaag weer. Het, het meest fantastische, uh, klassicistische gebouw uh, van Nederland. Het beste, denk ik ook. Uh, uh, en uh, daar, daar speelt zich ook vandaag de, de meest fascinerende gebeurtenis af... denk ik, voor dat is de laatste die ik mee zal maken ja. uh, van deze periode, zeg maar. Maar goed, je zou toch kunnen zeggen... we kunnen het weer als stadhuis in gebruik nemen... en dan kan de koninklijke familie bij dit soort gelegenheden gewoon het even lenen. <lacht> nou, dat, dat, was mijn, dat was mijn idee toen. Ja. En, uh, en denkt u daar nog steeds zo over? Nou, nee, ik ben wat genuanceerder geworden. Het maakt me niet zo gek veel meer uit. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, het, het is een Rijksbezit is. Ik ben niet Rijksbouwmeester, maar ik een Rijksbezit. We ja. hebben het juist helemaal gerestaureerd. Dus het is uh, behoorlijk. Uh, het is mooi opgekoest, ja. Ja, het is niet alleen opgepoetst, maar het is, uh, dan komt eigenlijk pas de kwaliteit die zo'n gebouw heeft van binnenuit uh, tot uitdrukking. Uh... Ja, maar goed, nog heel eventjes, want met die, die, die camera's die dan zo over de stad scheren, zie je die gebouwen ook zo prachtig. Niet alleen dat paleis op de Dam, voorheen Stadhuis, maar ook wel misschien nog hele andere uh, gebouwen waarvan u dacht van, god, dat is toch eigenlijk wel prachtig. Nou ja, weet je, de, de zijn, Amsterdam is natuurlijk een fantastisch mooie stad. Zeker die oude binnenstad... Uh, die mensen, tenminste, kenschetsen als oude binnenschat. Uh, dat is een, een fascinerende uh, verzameling grachten met gebouwen daarin en eraan. Uh, en niet in het laatste uh, plaats. bijvoorbeeld, dat zag je nu ook vandaag... Uh, als je het museumplein ziet, de musea die daar omheen liggen... het, het stedelijk, uh, het Van Gogh en met name natuurlijk het Rijksmuseum... wat nu ook juist uh, gerestaureerd is, waar, waar uh, de overheid ook uh, tijd een wat lange periode... Maar enorm zich intensief mee ja. moeite heeft om daar een fascinerend. Uh, ja, ja, fascinerende maar, maar, symbool van te maken voor maar, Nederland. Maar ook het uh, nieuwe ei. Ja. ja, ook ja, fantastisch. Dat ei, ja. dat ei dat, dat is natuurlijk een spetrend gebouw. Ja. Dat, is, dat is echt modernisme ten top. Uh, ook op de juiste locatie daar. De hele stad ziet het I liggen en I ziet de stad liggen. Zo is het. En dat is fascinerend, van die tweedeling met zo'n rivier ertussen. Goed, nou, de Rijksbouwmeester die heeft dus weer heel trots uh, zitten voor de televisie gezeten. Als ik u het Hij goed heeft het begrijp. Te genieten. Hij heeft het genieten. Okay. Zowel ja. van de gebeurtenis als van de gebouw. Ja. Oké, okay, nou, dank je, dank je wel. Uh, Hans Jacobs hier nog steeds uh, aan tafel, royalty-deskundige van het uh, persbureau uh, ANP. Ja, morgen de eerste dag onder koning Willem-Alexander. Gaan we dat... Vandaag was de eerste dag van de Eigen... koning willem -Alexander. Ja, oh, maar ja, goed, hele... morgen moet hij echt, morgen ja, moet hij echt aan het werk. Wat zei je, Marita? Hoor. Een halve dag, wat ze vandaag maakten. Ja. Ja, vanaf tien uur, nou ja, goed en tot nu. Ja, ja, ja van... maar goed, echt aan het werk gaat hij morgen pas natuurlijk. Ja. Maar goed, hij zal eerst afscheid moeten nemen van zijn gasten die natuurlijk er nog zijn. Ja. Uh, we hebben hem vorige week gesproken en gevraagd... Van, nou, ga je dan een paar dagen eventjes rust nemen met de kinderen De mijn vakantie? Eh? Nee. Dat was niet het geval. Nee. En Hij moet zich ook alweer voorbereiden op 4 en 5 mei. De nee. eerste keer ja, dat, ja, dat, dat hij echt in functie ILV, ja. hier weer terugkomt... maar dan een hele andere uh, ja. rol heeft. Toch wel en het zal morgen zijn. ook nog heel erg druk hier worden. Want de Nieuwe Kerk is morgen en overmorgen open voor het publiek... om alles te zien oh wat we vandaag op televisie hebben kunnen zien. En het... Ja, dus voor hem wordt het natuurlijk toch echt... Het zal voor ons ook wel winnen zijn, hè? Opeens. Ik kan me nog niet zo goed iets bij voorstellen. Maar goed, dat, dat gaat ongetwijfeld winnen. En hoe, hoe zal het leven van prinses Amalia er vanaf nu uitzien? Ook anders... Als het aan Willem-Alexander en Maxima ligt, dan verandert er de eerste acht jaar helemaal niks. Hij wil ze echt de kans geven om nou ja, op een normale wijze op te groeien. Ja? Zonder meer aandacht dan uh, gisteren. Ja. Maar je ziet ja, maar hoe hè? de oude koningin nu al naar Amalia aan het duwen is. Hè? Nou ja, hij heeft verteld, ook in het interview, ze is zich bewust. Van het feit dat dit haar toekomst is. Ze heeft haar vader al gevraagd: van. en hoe lang ga je dit doen? Zodat ze in haar agenda <lacht> al kon schrijven. Nou, in 2000 zoveel, dan ben ik aan de beurt. En op spe, ja, spelende wijze. En, en oma legt uit: ze heeft ook de leeftijd. Hè, ze is negen jaar. Uh -huh. Beatrix was tien jaar. toen uh, haar moeder koningin werd. En ze heeft ook wel eens verteld: van op dat moment. toen ik daar op de dam stond, realiseerde. Hé, hey, mijn toekomst is toch wat anders. Er ja. wordt van mij straks nee. wat verwacht. Nou, ik dacht, er gaat heel wat om in dat kopje van dat meisje. Ja, maar ze zijn redelijk slim, uh, die meisjes. Ja, nee, maar gewoon kwam nee, ja, dat, dat je, ze zich bewust, ja, maar ze is ook van, bewust van. van. Ja, maar goed, de, uh, Maxima vertelde... Ja, dan goed, we praten er thuis over als ze er ook behoefte aan hebben. Ja? Maar dan gaat het over het ene moment over de kerk. En het volgende is van... Hé, hey, je hebt mijn lego steentjes gestolen. Ik bedoel... Op een rustige manier. En dan als je het ook in de huiselijke kring doet. En af en toe meeneemt. Ze zullen natuurlijk volgend jaar op Koningsdag hun debuut moeten maken. Maar ja, in de oude vorm is het twee keer een uur lopen. Daar zijn die meisjes nog veel te jong en klein voor. Ja. Dus hij, hij moet nog iets verzinnen hoe hij dat dan gaat oplossen. Ja. Goed, nou we zullen zien. je hey, dankjewel uh, Hans Jacobs uh, voor je komst. En Mariette Matthijs ook. Nee, ik moet even Was dit van de Travel Wilburys? Ja, uh, Hans Jacobs uh, van het uh, ANP had het net even over uh, uh, de prinses Amalia. Uh, die zich nu zo langzamerhand toch misschien bewust wordt. Dat lijkt me toch wel eigenlijk ook wel zwaar voor een meisje van negen. Uh, om, om zo daar naartoe te moeten leven. Maar goed. Ja, ik, ik kan natuurlijk niet in haar hoofd kijken. Ja. Uh, haar ouders zeggen dat ze er goed mee omgaat. Dat ja. ze er dus bewust van is. Maar ja, hoe bewust is een meisje van negen? Ja. En, uh, en prinses, uh, nu koningin Maxima, zal de verhaal veel veranderen? Ja, Maxima beweert ook dat hij die... zo heel veel oh, nou verandert ja. voor haar. Want zij houdt haar functies die ze ook had als prinses. Ze blijft haar internationale werk uh, doen. En ze zal hem ondersteunen, ja... Uh, de komende maanden krijgen ze druk, want dan gaan ze alle provincies in... en dat doen ze dan vooral samen. Maar heel veel van het werk wat hij heeft... voor hem is natuurlijk heel veel veranderd. Ja. Dat doet hij als koning alleen. En hij heeft ook heel nadrukkelijk gezegd... het is geen baan. Ja. Dus zij blijft haar eigen portefeuille houden. Nou, ze heeft ook niks gezegd, hè? In die, Nee. In die nou ja, kerk. Eh, volgens de grondwet bestaat ze eigenlijk ook nou niet. Nou ja, ze ondertekende er wel. Ja, maar dat is eigenlijk niet nodig... De handtekening van op dat, dat moment dan? koningin Beatrix... dat was alles wat daar nodig was, alles wat daarna kwam. Ook he, 31 mensen hebben getekend, plus dan het koningspaar. Dat hoeft niet. Nee. Het was de handtekening van Beatrix die telde. Op dat moment dat zij die pen oplicht en in haar tas stopt... Uh, is het voorbij eigenlijk. Nou, voor het mooie laat je iedereen tekenen als getuige. Dat deed koning Willem I ook al uh, in 1840 uh, toen hij aftrad. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. En de speech in de, in de, in de, in de Nieuwe Kerk? Mooie speech. We hadden het al even over de verwijzingen naar de historie. Ja, en, en, en korter dan, uh, dan zijn moeder. Is dat zo? Oh, dat weet ik niet meer. Uh, uh, ja, ik heb to nou ja, niet toevallig natuurlijk de, de speech van zijn moeder... nog even op nagelezen, ochtend, om te kijken of er ja? ook nog verwijzingen waren. En? Ja, dat dus was... Um, Koningin Beatrix verliet de kerk destijds onder uh, het gezang... wat de toekomst brengen mogen. En dan is in z'n heers hand... Uh, Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Jacqueline van der Waals, u. toch? Ja, ja. En de prins refereert eraan. Ja. Hij zegt, maar hij gaat niet verder. Het religieuze blijft eruit weg. Ja. Hij zegt alleen wat de toekomst brengen mag. Dat weet ik niet, maar ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Maar het hele religieuze wat zijn moeder in haar toespraak toen had... en ook in de keuze van, uh, van liederen, of van muziek bij haar inhuldiging ontbreekt bij hem. Ja. Goed, uh, we, we gaan eens even bellen met Sandra de Vries. Die is werkloze des Vaderlands. Dag, mevrouw de Vries. Bent u daar? Nou. Ik hoor haar niet. Nou, ik... ik wat zeg je? Oké. Okay. Uh, Oké, okay. goed. Nee, we gaan dat niet doen. We gaan iets anders doen. We gaan naar uh, de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. En Jeroen Wielaert is uh, in gesprek met hem. Okay. Meneer van der Laan, uh, is het uh, doe mij nog maar zo'n kroning. Nee, want ik zou, dat deze, uh, zou willen dat deze koning nog een jaar of dertig meegaat. Doe maar niet. Maar uh, het is wel zo dat we vandaag echt fijn gevaren zijn... Uh, door de hele dag heen was het gemoedelijk. Uh, alle evenementen, uh, ook die officiële uh, protocolaire dingen... zijn heel goed gegaan, maar ook de feesten. Is euforie het woord? Nee, nee, nee. Uh, je moet nooit daarvoor zijn. Er moeten nu nog heel veel mensen worden afgevoerd bovendien. Hè? Dus helemaal het eind van de dag heb je nog niet. Maar we kunnen nu wel zeggen, ik heb het net gehoord... er zijn iets van 42 minder arrestaties dan vorig jaar. Uh, 32 minder... Uh, Ambulanceritten, alles uh, per tien uur vanavond. Bij ongeveer gelijk aantal bezoekers, zeven tot achthonderdduizend. Dus uh, ja, wat kan je dan meer wensen? Ik herinner mij het traangas nog van 33 jaar geleden. Er is vandaag geen wolkje in de lucht geweest. Is dit een teken dat Nederland in al die tijd meer beschaafd is geworden? Ja, het is in ieder geval totaal andere tijd. Andere mensen, andere problemen. Toen hadden we natuurlijk grote woningnood en heel veel jeugdwerkloosheid. Dus ja, het is echt een hele andere stad. En dat kon ik van tevoren voelen. Dus ik ben ook echt niet bezorgd geweest over een herhaling van 80. Maar ik heb net als u toen rondgelopen. En dat blijft een trauma. Dus je bent toch wel extra scherp. Dan is dit een pleister op de wonden. Nee, zo moet je het niet noemen. Ik ken mensen die dat zo zien. Onder andere mijn voorlichter die naast me staat die echt het gevoel had dat het een beetje ook een soort... Uh, nou ja, het, het, het, het, het oplossen van een oud trauma is. Dus het uh, ook een beetje therapeutisch... Het heeft lang geduurd. <laughs> het heeft verrekt te lang geduurd. En als je zo lang in de verzekering moet zitten... Maar ik, ik, ik wil dat dus zelf niet overdrijven. Ik heb uh, op een gegeven moment uh, even de, als, de, de autobiografie van Wim Polak erbij gepakt. En toen dacht ik, toen ik dat hoofdstuk weer gelezen had over 80... eerst dacht ik even, ik moet dit verspreiden aan mijn mensen... en vervolgens dacht ik, nee, moet ik niet doen zet ik ze op een verkeerd been, want zo is de sfeer helemaal niet. En de generaal vecht natuurlijk vaak de vorige oorlog uit. En uh, dat moet je juist niet doen. Dus hebben we dat idee losgelaten. Maar het blijft er een beetje omheen, nou, zo, zo je er ook over begint. Dat vind ik helemaal niet gek. Is dit nou het succes van een beleid... of is het gewoon het resultaat van een andere mentaliteit in het land? Vooral dat laatste. Het is natuurlijk een hele andere tijd. En uh, nogmaals ook hele andere problemen.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 Ja, dat was Jeroen Wielaert in gesprek met de burgemeester van Amsterdam... Eh, Eberhard van der Laan. Ja, de des vaderlands, dat gaat er niet meer door. We gaan wel naar de postzegels. Het koningschap van Willem-Alexander wordt vanaf morgen ook luisterbij gezet... met speciale inhuldigingszegels waarmee wij onze brieven kunnen frankeren. Aan de telefoon heb ik de ontwerper van die zegels, Piet Gerards. Goedenavond. Hallo. Hoe zien ze eruit? Uh, de postzegel, ja, ziet ja. er mooi uit. hij ligt die voor me. Ja. Is donderdag uh, min of meer officieel gepresenteerd in het uh, Museum van Communicatie in Den Haag. Beschrijft u hem eens? Het uh, is een uh, ja, afwijking van de alle eerdere inhuldigingszegels. Uh, is het een uh, typografisch opgeloste zegel? Geen portret. Geen portret. <lacht> nou, het gelukkige was dat we kregen in uh, december de vraag of we mee wilden doen aan een kleine competitie voor het geval dat in januari eh, die abdicatie plaats zou vinden. En, maar ja, er was geen duidelijkheid over datum, geen duidelijkheid over de te kiezen naam van oh. de koning. Hè? Wordt het Willem IV, Willem-Alexander moest er koning op. Er was wel uh, een, een, een suggestie om iets met een portret te doen, wat we aanvankelijk ook geprobeerd hebben. En in een heel laat stadium, toen de abdicatie al aangekondigd was of, of gebeurd was... Toen kwam echt in een extreem laat stadium eh, toch de vraag om naast het beeldontwerp een typografisch ontwerp te proberen. Eh, om de keuze wat breder te maken. En eh, ja, tot een verbazing moet ik zeggen, want het was, in een, in, in, het was heel snel ontstond het... Uh, is, dat, uh, is dat uiteindelijk het uh, ja. ontwerp dat uh, gekozen is? Is het niet ondankbaarder in uh, deze mail- en WhatsApp-tijd om een postzegel te ontwerpen? Nou, onder die, ja, onder die uh, druk. We hadden daar toch vrij veel tijd gestoken in dat, uh, in dat uh, portret, de dus zeker met het portret. Overigens een hele mooie foto van. Ja. Oké. Okay. Uh, hoe heet die? Uh, Goh, ben ik even de naam kwijt. De foto die vorige week ook pagina keer in het NRC Handelsblad stond. Friso Keures. Ja. Hele mooie foto. Uh, vond ik. Uh, maar ja, op zo'n moment dat zo'n vraag komt... op zo'n allerlaatste moment... Ik dan snap het. Ja. gaat het toch vaak uh, is het meteen goed. Oké, okay, goed. Nou, wij gaan ze gewoon lekker plakken. Ha okay. Hartelijk dank, uh, Pieter. Piet Gerard. Ja. ja. En uh, tot uh, slot, bijna aan het slot van deze uitzending willen we toch nog één keer dat sonnet laten horen... dat F. Starek, Ivo de Wijs, Ingmar Heitz en Ellen Dekwits... ter gelegenheid van de troonswisseling de afgelopen dagen... in estafettevorm hebben geschreven en gelezen. U hoort die vier dichters met hun sprokkelsonnet. Het Koningssonnet.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 Wie waakt er over wie vannacht? Wie galmt oprecht zijn kreupel lied? Wie wil nog knecht zijn? Wie regent? O zangers, geef de welpen kracht... en laat de stem die ons straks ment... meer zijn dan een naam, een vorm, een vent... Goed, dat was het zo net. Mooi hè. Marita Matthijsje, die, die klikt... Ja, die Dat echt weer onze na, nationale schrijvers. Goed, Goed, hey, dank je wel voor je komst. Ook Hans Jacobs, dank je wel voor de komst. Jammer dat die koningsloop niet doorging, hè? Ja. ja volgende keer. Oké, okay, volgende keer. Goed, zo meteen. Casa Luna met Helco Span. Hij praat met de correspondent in Duitsland. En morgen zit hier Pieter van der Wielen. Dag. Goedenacht, vrienden.